Oh, die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 De bemiddeling bleef steken op de eis dat de afgezette president Selaya in het ambt kan terugkeren. De huidige Hondurese leider Micheletti wil dat niet. Micheletti kwam in juni aan de macht na een staatsgreep. Ondertussen zit de afgezette president Selaya nog steeds in de Braziliaanse ambassade in Honduras. Het gebouw is omsingeld door militairen die Micheletti steunen. De Tsjechische president Klaus eist een extra voetnoot in het verdrag van Lissabon. Daardoor dreigt het ratificatieproces verdere vertraging op te lopen. Euroscepticus Klaus wil dat een passage over grondrechten in het verdrag wordt verduidelijkt. Hij maakte dus zijn eis kenbaar in een gesprek met premier Reinfeldt van EU-voorzitter Zweden. De president wacht ook nog op een oordeel van het Tsjechische Hof over het verdrag. Sinds Ierland het verdrag vorige week aannam, zijn Tsjechië en Polen de enige twee EU-landen die nog moeten ratificeren. Parlementen van de landen hebben het al goedgekeurd. Uit een huis in Californië heeft de politie 77 katten weggehaald. Het gebeurde na klachten van de buren. Katten liepen rond in hun eigen uitwerpselen. De bewoners van het huis reageerden stom verbaasd toen de politie aanbelde. Ze waren ervan overtuigd dat ze goed voor de dieren zorgden. De bewoners worden vervolgd wegens dierenmishandeling. In Californië is bij wet geregeld dat mensen maximaal zeven katten mogen hebben. Het weer vannacht droog en het koelt af tot een graad of vijf overdag zonnig en het wordt dan vijftien graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht.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 Um... Everybody step aside Still the night, kill the lights Feel it under your skin I better dance now.